Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De man die vannacht in een homobar in Oslo om zich heen schoot... wordt verdacht van terrorisme. Bij die aanslag raakten 21 mensen gewond. Twee mensen hebben het niet overleefd. Er is iemand opgepakt. Of hij om zich heen schoot vanwege de Pride is niet duidelijk. Dat wordt deze week gevierd in Oslo. De koning van Noorwegen heeft net gereageerd op het drama... vertelt deze journalist. En hij roept iedereen op om te staan voor de Noorse waarden. Dat is vrijheid, diversiteit. En respect voor elkaar. Hij zegt dat iedereen zich veilig moet voelen en de publieke omroep is ook een actie gestart uh, waarin uh, iedereen virtuele regenbooghartjes kan sturen tegen haat. Dat zijn er nu meer dan 50.000. Over een uur horen we meer, dan geeft de premier van Noorwegen een persconferentie. In Vlaardingen, vlakbij Rotterdam, is vanochtend een jongen van 18 overleden na een steekpartij. Hij had waarschijnlijk kort daarvoor ruzie met een andere man. Het gebeurde midden in een woonwijk, de politie is op zoek naar getuigen. In Den Haag wordt vandaag Veteranendag gevierd. Op die dag worden de meer dan 100.000 militairen... die zich sinds de Tweede Wereldoorlog hebben ingezet... bedankt en in het zonnetje gezet. Er zijn toespraken en verhalen te horen. En ook muziek, zo treden onder meer Carso en Alain Clark op. En wie vandaag vliegt vanaf Eindhoven Airport moet lang in de rij staan voor de incheckbalie. Het is weer superdruk op het vliegveld. Gisteren stonden mensen ook al met hun koffertjes buiten te wachten, zegt deze man. En kijk eens wat een lijn er nu al staat hier bij Eindhoven Airport. Een beetje regenachtig. Daar de tenten. Daar de ingang. Volgens het vliegveld komen de lange wachtrijen doordat mensen veel te vroeg komen. Dat verstopt de hele boel. Eindhoven Airport vraagt reizigers om niet eerder dan drie uur van tevoren er te zijn. Het weer in het oosten zon, daar wordt het 25 graden. In het westen bewolkt en af en toe een bui, daar wordt het 20 graden. Morgen precies andersom. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de AWB.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 het weer is gelukkig iets minder benauwd als de afgelopen dagen. Dat ze toch echt een ja, aardige 35 graden hadden voorspeld. Ik nou, ja, geloof dat het in Limburg is. Gelukkig hier niet. In ieder geval, het komende uur alleen maar mooie liedjes. Eh, iets anders dan u gewend bent. Want ik moet zeggen, het was erg moeilijk om echt oude Hollandse eh, liedjes over varen te vinden. Die zijn er dan wel, maar ja, erg moeilijk te vinden. En ook dan nog de goede kwaliteit te kunnen vinden. Dus eh, we hebben er een paar plaatjes uitgezocht. En eh, ik hoop dat u er een beetje blij mee bent. Natuurlijk, als opening, u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 Drink je koffie nu maar gauw. Want anders wordt die koud of lauw. Papa, papa, papa. ja, Papa, papa, papa. Papa, papa, papa. Papa, papa, papa, Fijne vaderdag allemaal. En ik hoop dat jullie echt heel fijn hebben.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 Ba-ba-ba-ba-ba-ba.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 maar het geheel uit marren bestaande Amerikaanse congres wilde net iets doorvoeren dat ze zo marren in het zonnetje konden zetten. Het effect daarbij was dat de dag pas officieel in de VS werd erkend tijdens het presidentschap van Richard Nixon. Dat was in 1972. En in Nederland werd het vanaf 1937 in oktober de eerste keer vaderdag gevierd. Op het initiatief van de toenmalige Nederlandse bond van heren, detailisten. detaillisten werd hij in 1948 afgesproken dat vaderdag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 U luistert naar food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 Van toen het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinnering.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 Zeven jaar, het gezicht zat er al in. Vooral die ogen. Waar staat hij op deze foto? Mijn vader, is dat hem? Met dat alpine petje op. Voor die weilingsguit. We houden het leven gevangen in een doos met foto's. We houden het leven gevangen in een doos met foto's.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 Zondag zonder zorgen voor de vaders die pas morgen gaan. Eén keer per jaar voel ik me minder, iedereen vrouw. Vader ik heb dezelfde ogen en ik krijg jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden.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 Een papadag, ja zo kan je het ook noemen natuurlijk, is een informele benaming... waarbij een, een vrije dag voor mannen wordt aangeduid... waarop deze de zorgen voor hun kinderen op zich nemen. Vaak gaat het om een vaste vrije dag in de week. En ja, het is niet de zondag natuurlijk, maar ja, papadag is natuurlijk iets anders dan vaderdag. Maar ja, papadag is ook bijzonder voor de kinderen natuurlijk, want ja, dan hebben ze de hele dag hun papje en dan kunnen ze...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 So...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 tot naar met Mario hey, Waar ben nou? hey, ik papa. Ik hou van jou, het leven gaf ons niets cadeau. Je hebt mij lieden vechten voor mezelf, voor elkaar. Je gaf ons zoveel liefde, voor jou was niets te zwaar. Mijn vader, mijn vriend. Deze uitzending van Zand